Drie kleine biggetjes. Er was eens een moeder varken met haar drie kleine kinderen. Lieve kinderen, jullie zijn nu allemaal groot. Jullie moeten nu voor jezelf gaan zorgen. Ik kan jullie niet meer onderhouden. Moeder gaf ze wat geld om naar een verre stad te reizen. Om daar een huis te gaan bouwen. Zo verlieten de drie kleine biggetjes samen moeders huis. Onderweg... Rusten ze onder een vijgenboom en hadden ze het over hun toekomstplannen. Nu hebben we de kans om onszelf te bewijzen. Waarom gaan we niet ieder onze eigen weg en wagen we het erop? Ja, we kunnen ons op onze eigen krachten redden. Het derde biggetje, die wijzer was dan de andere twee... was niet blij met het idee van het opsplitsen. Hij weet dat iedereen misbruik kan maken van zijn naïeve broers en dat ze in de problemen zullen komen. Broers, ik ben het niet met jullie eens. Onze eenheid is onze kracht en we moeten onze kracht niet breken. Jij wil altijd maar preken. Wij weten wel wat te doen en wat niet. Ja, we zijn niet met zulke kleine jongetjes om naar je gepreek te moeten luisteren. Oké, okay, ik ben het eens. Ik heb een idee dat ons allemaal zal helpen. Huh? We zullen aparte huizen bouwen en op onszelf wonen. Niemand bemoeit zich met de anderen. Dat klinkt weer als mijn broer. Dat gaan we doen. Wacht, wacht. Ik ben nog niet klaar. We bouwen onze huis dichtst bij elkaar... zodat we elkaar kunnen helpen als er problemen zijn. Ja, hij heeft gelijk, broer. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben het ermee eens... maar ik denk niet dat ik problemen zal tegenkomen... De volgende ochtend besloten ze waar ze de huizen gingen bouwen... en vertrokken om materialen voor de bouw te verzamelen. Het huis bouwen van stro is duurzaam en veel gemakkelijker te maken. Ik kan een fijn bed kopen van het geld dat overblijft. Zo benaderde hij een boer. Boer, boer! Ik wil dit stro kopen om mijn nieuwe huis mee te bouwen. Ja graag, je mag het kopen. De boer verkocht stro aan het eerste biggetje. Het eerste biggetje vertrok blij om zijn huis te bouwen. Het tweede biggetje zag op zijn weg een houthakker. Een huis gemaakt van stokken is koeler en duurzaam om te bouwen. Van het overgebleven geld kan ik een matras kopen om op te slapen. Zo kocht hij wat blokken hout van de houthakker... om zijn droomhuis te gaan bouwen. Maar het derde biggetje, wijzer dan de anderen besloten een huis van stenen te gaan bouwen, zodat het langer meegaat. Ik slaap liever op een matras, maar zal een huis bouwen dat lang meegaat voor een zekere toekomst. Dus ging hij naar de winkel en kocht stenen en cement. Aan het einde van de dag verzamelden ze zich bij de bouwplek en begonnen ze aan de bouw van hun huizen. Het eerste biggetje had zijn huis in de ochtend klaar. Ik ben zo'n slimme architect. Ik bouw het huis veel sneller dan de andere twee. Nu zal ik thee drinken in het huis en uitrusten. Hoe heeft hij het huis zo snel kunnen bouwen? Tegen de avond zal ik ook mijn huis klaar hebben. Daarom werkte hij nog harder en had hij zijn huis van hout tegen de avond af. Omdat mijn huis van stokken gemaakt is moet het veel sterker zijn dan het huis van stro? Nu zal ik rustig een dutje doen in mijn eigen huis. Ook al hadden de twee broers minder tijd nodig om hun huizen te bouwen, het derde biggetje maakte zich daar niet druk over. Hij was nog bezig met de constructie van het huis. Toen de twee broers de volgende ochtend buiten kwamen, <lacht> lachten ze hem uit. Wat is er gebeurd, broer? Heb je problemen met de bouw van je huis? Je had mij van tevoren moeten raadplegen. Ik bouw het sterkste huis van allemaal. Het zal sterk blijven onder alle weersomstandigheden, alle rampen en door de jaren heen. Vind je dat wij een zwak huis hebben gebouwd, dat die van jou het sterkste is? Het derde biggetje besloot zijn broers opmerkingen te negeren en door te werken. Steen voor steen, binnen een week was het huis af. Een paar dagen gingen voorbij en ze leefden gelukkig in hun nieuwe huizen. Maar al snel zag een wolf de drie biggetjes en besloot ze op te eten. De wolf kwam bij de deur van het eerste biggetje en klokte aan. Biggetje, biggetje, laat me erin. Nee, nee, nee. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Dan zal ik zuchten en stoten en je hele huis omverblazen. Ik heb het sterkste huis van allemaal. Doe maar wat je wil. De wolf vulde zijn lommer met lucht en blies lucht in het kleine biggetjeshuis. Alles vloog gewoon weg. Met de wind vloog ook het biggetje weg en rolde zo het huis in van het tweede biggetje. Wat is er gebeurd? Waarom kom je zomaar mijn huis inrollen? Hij verstopte zich onder een tafel en riep... Doe de deur dicht! Doe de deur dicht! Een gruwelijke wolf wou me opeten. Hij komt misschien om op ons te jagen. Het tweede biggetje rende naar de deur en deed het stevig dicht. Hij sloot de deur met alle sloten. De wolf kwam bij de deur en begon erop te bonzen. Biggetje, biggetje, laat me erin.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 De biggetjes beseften zich dat er geen dak meer op het huis is en dat er geen muren meer staan. Beide renden om hun leven te redden en gingen naar het huis van een derde biggetje. Wat is er gebeurd? Waarom zijn jullie zo bang? De boze wolf heeft onze huizen weggeblazen met lucht. Hij komt ook misschien hier om jouw huis weg te blazen. Laten we even doorgaan. Terug naar mama. Hij kan niet eens een steen van mijn huis wegblazen. Ik zal hem een lesje leren. Laat hem maar komen. Mijn broers, verstop jullie in de kast. En kom niet naar beneden als het hem lukt binnen te komen en me op te eten. De twee begetjes verstopten zich in de kast. Al snel stond de wolf bij de deur en begon te bonzen en te duwen tegen de deur. En weg jij, lelijke wolf. Je kan mijn huis nooit binnenbreken. Jij weet niet hoe sterk ik ben. Ik zal zuchten en stoten. En ik zal je huis omver blazen. Ik heb ook je broers huis omver geblazen. Doe je best maar. Je zal je lucht verliezen, maar je zal niet succesvol zijn. De volle vulde zijn longen met lucht en blies de lucht tegen het kleine biggetjeshuis. Maar het huis bewoog zich niet. Hij haalde nog dieper adem en probeerde het nog een keer. Maar er bewoog niet eens een steen. Na een paar keer proberen was hij buiten adem en viel op de grond. Maar de gemene wolf stond weer op en nam een aanloop om de deur door te breken. De broers zagen hem door het raam en sprongen naar beneden. Allemaal samen duwden ze met hun rug tegen de deur. De wolf kwam met een volle vaat aanrennen en bang! Het derde biggetje maakte langzaam de deur open en zag de wolf op de grond liggen. Toen deed hij de deur weer op slot. De wolf is gevallen! Hij heeft mijn huis niet te ver geblazen. We zouden in de buik van de wolf zitten als jij ons geen onderdak gegeven had. Ja broer, jij hebt ons leven gered. Maar broers, hij zou me hebben opgegeten als jullie echt niet zouden zijn geweest. We hebben samen de deur geblokkeerd en hij faalde. Ja broer, je hebt mijn ongelijk bewezen. Eenheid is onze echte kracht. Nu zullen we samen wonen en altijd bij elkaar blijven. Plotseling werd de wolf weer wakker en begon op de deur te bonzen. Jullie gemeene broers! Ik zal jullie sowieso vandaag opeten. Hij klom op het dak en besloot via de schoorsteen naar binnen te gaan. De biggetjes hoorden de voetstappen op het dak en begrepen wat de wolf van plan was. Het derde biggetje stak het hout in de open haard aan. De wolf had moeite om de schoorsteen te bereiken. Eindelijk lukte het om erin te klimmen. Hij gleed en gleed en al snel viel hij in het vuur. De drie birgetjes leefden nog lang en gelukkig.